Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op, Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Zondag in Kennemerland. Yeah. What's up man? Hey man, I was at this place out. What was your talk? And what's up with that man? I was doing the oop. Oh. oh. En daarvoor even terug, terugdekkend of misschien wel vooruitdekkend naar de zomer. Tom Brown en Funky for Jamaica. En welkom bij het Tweede Uur Zondag in Kermeland. Zondag um, 15 januari 2012. En um, we gaan even wat nieuws doornemen. En um, ik weet dat hier in de studio een paar mensen zitten die roken. Opgelet. Want nicotinepleisters werken niet. Op korte termijn hebben de nicotinevervangers nog wel succes. Maar de kans op terugval is net zo groot bij mensen die op eigen kracht stoppen. Dat blijkt uit onderzoek. Zware rokers met vervangers vallen zelfs tweemaal zo vaak terug in de oude gewoonte. Oude gewoonte als rokers die zonder de pleisters, kougebom of sprays zijn gestopt. Dieven hebben er zes maanden over gedaan om een tunnel te graven naar een pinautomaat meldde de politie in het Britse Manchester. De dieven waren, maakten waarschijnlijk echter slechts 6.000 pond, 7250 euro buit. De tunnel was circa 30 meter lang en lag onder een parkeerplaats. Hij liep vanuit de videozaak naar de pinautomaat. De dieven hadden verlichting en plafondversterker aangebracht. Dat je daar niet achter komt, joh ja dan Moet je toch merken, geluiden en dingen Hij lag onder een parkeerplaats Maar er zou vast wel ergens een opening zijn dan zullen toch wel mensen in nou, de buurt in de komen Ze begonnen in de bibliotheek Oh, oké okay. Oh ja, tuurlijk Ja, nou, ja Vaag, hè ja. Heb je dat gehoord van uh, die, um, uh, die uh, uh, gevangenen? Volgens mij was het een Uruguay of zo Die is dan ook ontsnapt door, uh, In ieder geval nog niet, maar die waren gesnapt door uh, ook zo'n tunnel te maken. Ook met licht en er was in die tunnel een, uh, een kalashnikov uh, pistool of een geweer gevonden. Oh. Dit wordt steeds vaker gebruikt. En uh, dove mensen die gebarentaal gebruiken zijn sneller in het herkennen en interpreteren oh. van uh, lichaamstaal. De mensen die horen en uh, geen gebarentaal kunnen. Volgens de onderzoeken zijn dove mensen beter in staat om subtiele, visuele kenmerken in de acties van anderen op te pikken. Er wordt al jaren gezegd dat dove mensen lichaamstaal beter af kunnen lezen. Maar wetenschappelijk bewijs ontbrak daar nog. Nou, ik snap het wel. Want die moeten zich meer focussen op hun een, op een zicht. Ja, Hetzelfde met uh, blinden. Die kunnen weer dingen beter horen dan wij. Uh, omdat ze zich ja. daar echter op goed moeten focussen. Ja, inderdaad. En ja, dan hoor je alles beter. Nou, uh, wat doe jij aan beter? Uh, gewoon gaan alles om je heen. Wat je, wat je normaal ziet, kunnen zij horen. Stop zeg maar. oh. stoplicht, hoe dat. Kan creepert. jij dat niet dan? Ja, natuurlijk wel, maar jij ziet het ook. Dus dan ga je er minder op focussen. Maar die boven, of die blinden, die focussen helemaal. Ja, klopt. Ze moeten, ze moeten wel. Ja, voor eigen veiligheid. Een vijfde van het brood in Nederland bevat te veel zout. Opvallend is het grote verschil in de hoeveelheid zout in ambachtelijk gebakken brood en brood uit de supermarkt. In de ambachtelijke sector is 29% boven de norm, tegen 7% bij de supermarkten. Nou, dat is nou, echt een, uh, ja, dat is nou echt een bericht dat je denkt van... Waar je wel of niet je voordeel... Kijk zelf maar mee kan doen... Misschien nog eigenlijk niet... Nou ja, zie maar of zo... Nou, dat is echt typisch zo'n bericht, hè? <laughs> en bijna 1 op de vier mannen draagt zonder blikken... of blozen zijn onderbroek langer dan één dag... Dat blijkt althans uit een Brits onderzoek. 78% van de Britse mannen doet dagelijks een vers gewassen onderbroek aan. Sokken worden wat vaker verwisseld. 87% trekt dagelijks een schoon paar aan. Oh, moet dat dan? Moet je, <laughs> moet je het wisselen? Nou, oh. ik vind mijn onderbroek lekkerder zitten als ik hem drie dagen heb uh, dat drie dagen aan. Helemaal uh. stijf en hard geworden. Gadverdamme, <laughs> <Ja, laughs> man. Met ben het te buiten. Maar en waarom zou je je onderbroek naar dubbel uh, dragen? Ik vind het juist lekker als je, als je hem even opnieuw aandoet. Zit hij wat strakker, weet je wel? Zit ja. toch heerlijk, man? Een ja. Beetje ver, schone, schone onderbroek. Misschien uh, minder wassig. De luiheid of zo. Ken je, die, um, ken je dat stuk van Najib Amhali? Dat hij het over die, over die man hebt... Um, dat een man gaat trouwen voor een vrouw... En een man doet zijn best voor zijn vrouw. En die gaat toch eerst koken... En, uh, maar later wordt het een... Vies, hufterig mannetje En ja, dat hij op een gegeven moment <laughs> naar, naar zelf in zijn onderbroek kijkt Denkt hij, nou is goed, die trek ik nog een dag aan <laughs> Daar moet ik oh, meteen aan God. denken <laughs> Godverdomme. Maars is uitgeroepen op de meest verkoude plaats van Nederland Blijkt uit de peiling van een hoes Pastillen verkopen via Twitter Een paar maanden, la een paar maanden lang werden alle berichten Waarvan gebruikers aangaven verkoud zijn verzameld Vooral in Maars werd er over de verkoudheid geklaagd Gevolgd door Gorillen En op drie staat: Hellevoetsluis. Go en op drie staat: Hellevoetsluis. Dat is de meest verkoude plaats, maar. Hoe kom je erbij? Wie heeft dat onderzoek uh, uitgebracht? Ik heb geen idee nou, het is een peiling uh, van pas, pas, pastilia, uh, Een of andere pastilia verkoper. Maar ben jij verkouden? Nee. Ben je, ben je laatst geweest? Ja. Nou, heb je het aangegeven op Twitter? Ja. Oh ja, ik niet, maar... Nee, natuurlijk niet. Nou nee, ja, maar... Hoe kan ik dat, hoe moest ik dat nou weten? Ja, nee, ik heb het, uh, waar we, Wij wonen dan in Haarlem, ik heb er niks van gemerkt hoor. Nee, maar het, het klopt toch niet? Amsterdam is toch veel groter dan, eh... Ja. Uh, dan Maarsen. Ja. Dus meer mensen, dus meer kans op verkoudheid. Nou ja. Nee, zal maar wel. Het zijn van die berichten dat je denkt van... wat moet ik daar nou mee? Ja. Hé, hey, zometeen uh, hebben we dit liedje. Zimma! De grootste hit op dit moment van Michio Telo Hebben we in verschillende, in verschillende stijlen hè? Ja, hebben, in verschillende talen hebben we hem gevonden Dus en, laten we daar te meer te informatie over Ook mu on muziek onderweg van Miami Horror Richard Marks En hier is Jamie Lydell Get mm through. -hmm. Mm -hmm. Get me through my day. Watching you sleep in our bed Yeah, yeah. please don't make my feelings go away. A bit of field that goes a long way. I need your touch to get me through. favoriete zomerplaten van 2011 Miami Horror en Sometimes en daarvoor, Jamie Lydell en a little bit of Feel Good. Zometeen Michel Telo in verschillende stijlen. En hier is Giovanca. Vanke en On My Way hier bij Zondag in je ZFM Zandvoort. En we gaan door met het volgende. Want dit nummer, het bekendste Zij liedje op? van 2012. Dit moment. Nou, hij is van Michel Telo, Ongetwijfeld hebben je die gehoord. Die is zo populair. Dus door heel veel mensen het, wordt het uh, gecoverd. Daar nou, hebben wij een aantal uitgezocht. Yo. En waaronder deze... Gerard Jolings, zijn nieuwe single, Dan Voel Je Me Beter. Kijk me, kijk me aan als je wil kussen. Voel je me beter, dan voel je me beter. Kijk me, kijk me aan als je wilt vrijen. Voel je me beter, dan voel je me beter. Geert Jolings, een nieuwe single, dan voel je me beter. Maar we hebben nog meer, hè? Ja, we hebben Willem Bart met Zeg Me. Die is dan ook uh, in Nederlands gezongen. Zeg me, zeg me, wil jij vannacht bij mij zijn? Ik Ga niet zo ik wil je bepennen. manjana, manjana. zo zegt ik, zie je morgen. Zij laat me wachten, Job de Carol en ze lachen. Nou, I Stayed in in de versie van Willem Bart. Dat zijn Nederlandse artiesten, zullen vast wel meer, zijn, maar dit zijn twee hele bekende. Er zijn ook internationale artiesten die het hebben gecoverd. Dit is Michel Teló samen met Pitbull. Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, me se eu te pego, mist, als assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, mist, als je assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego de versie van Pitbull en Micho Tello. Er is ook een Italiaanse versie. Met Rines van, uh, van Italië. mi fai passire hai se io ti prendo hai se io ti prendo amore amore così mi fai morire hai se io ti prendo hai se io ti prendo delizia delizia così mi fai passire hai se io ti prendo hai de Italiaanse versie dus, I, C, heet hij En we hebben er nog geen. welke ja, versie is dat? Dat is een Poolse van Drosso Slotka. Slotka. nog oh. een. Daar is meer een bootleg die jij bedoelt. Dat is een uh, mix tussen Misha Telo, David Guetta, I Set You Beggle and Where Them Girls At. Are you sure you're ready for this? Ja, ah, best vet. Hey, uh, welke zullen we draaien? Gaan we het origineel draaien? Gaan we die van Joling draaien, van Pitbull, van uh... <coughs> Nou, ik denk op voor, voor deze zondag. Maar gewoon Gerard Joling. Zullen jullie die van Gerard doen? Ja. Dus de versie Ice say you Ja, we doen jou gekozen. Democratisch gestemd. En we hebben één stemmer, dat ben jij. Gerard Joling, dan voel je me beter. Oh. Kijk me, kijk me. Aan als je wilt kussen. Voel je me beter. Dan voel je me beter. Kijk me, kijk me. Maar als je wilt vrijen, voel je me beter, dan voel je me beter. I'm Een van de allerbeste artiesten aller tijden. Je hoorde bij Zondag en Cameland Stevie Wonder, Ever Once in My Life. En daarvoor de versie van Gerard Joling, I Say Jupego. Zometeen sportnieuws. Wat is gebeurd op sportnieuwsgebied? Je hoort het zometeen naar Jennifer Page. Hier is Crush. See a page op ZFM en kruist het tien over half vier. Goedemiddag, de zondagmiddag van de ZFM Zandvoort. En hier is het sportnieuws. Amstel vertelt donderdag tijdens de bekerwedstrijd Ajax az zijn boarding beschikbaar aan een goed doel. In lijn met ons verantwoord alcoholbeleid hebben we in samenspraak met de KNVB en Ajax besloten de normale Amstel boarding in te zetten na nu de wedstrijd grotendeels voor kinderen zou worden bekend. Bekeken. Bijgewoond. Ja, wij gewoon te bekeken. Ja, het is hetzelfde. In principe, hè? Ja, door. En niet Lakers, maar Clippers toont zich momenteel de beste NBA-club van Los Angeles. Kleine broer Clippers vloeg zaterdagavond lokale tijd in eigen huis. Zijn grote broer L.A. Lakers met 102 tegen 94. Waardoor Clippers de leiding behield in de Pacific Division. Ja, dat is allemaal uitslagen dan met voetbal. 3-1, 5 0 ja, Maar als je 6. scoort heb je ook 2 of 3 punten, hè? Ja, dat is waar. Of misschien wel 1. Ja. ASJ zaterdagavond een oefenwedstrijd in Brazilië tegen Paul Me Meiras met het verlies afgesloten. De Amsterdammers leken in São Paulo, met de te vertrekken. Maar Pedro Carmona kopte de Braziliaanse ploeg in de 94 minuut na de zege 1-0. Hij passeert in ieder geval het doel, man. Jasper zit er in de kort ook. Dat is weer drama, jongen. Ajax moet gewoon stoppen met die oefenwedstrijden. ze spelen voor meten. Dat wordt een keer dat ze een keer, een keer gaan tonen. En een ja. keer zulke ploegen oprollen met uh, minimaal 3-0. Ja, inderdaad. ben ik wel een beetje klaar mee. Christian Kist heeft zaterdag de finale bereikt van de Lakeside... ...het wereldkampioenschap van de dartbond Bidio. De grote verrassing uit Nederland maakte in twee uur tijd... ...een einde aan de aspiraties van Ted Henke. 6-5, de Engelse routine die de kans op beslissing in zijn voordeel liet liggen... ...klaagde prompt dat hij de concentratie verloor... ...doordat de airco werd aangezet. Voetbalclub in Nijmegen stond met het omstreden hoogsponsor Voorschotje.nl. Het bedrijf was sinds september sponsor van de club... Een maand later kwam Voorschotje.nl in opspraak wegens probleem met vergunning van het bedrijf. De financiële, de financiële toezichthouder AFM adviseerde om geen zaken met het bedrijf te doen. En judoka Henk Goel heeft bij de Masters in Almaty, dat is in Kazachstan, de finale in de, in de klasse tot 100 kilo bereikt. Gol versloeg in de halve eindstraat de Rus Serge Zamiyelovic. In de finale stuitte Nederland op de Kazach Maxim Rakov. Talks like you Loaksters Everybody broke So was Roja DJ Quick the Lick And everybody trying to be From the CPT Y'all remember One time tried to clown We had to burn the whole thing down One time for my homies In incarceration I blazed a dime with you For having lots of patience Two times for my sisters At the county building Got some Westside love for all you ghetto children. Three times for my homies that then passed away. It's a for you and pray for better days. One day everything's gonna be fine. But until that day, my only, only reply, reply is Westside till I To my people, where you at. Throw your gloves in the air. And wave them like you just don't care. With all the fine bitches. Across the ball is chickens. Don't get it twisted. Ask me what's the real G. Show me your nut. him back against the wall until his knuckles bleed. Screaming death to all our enemies. And those who don't believe, West Coast living, be the best to me. One time for my homies in incarceration. I blaze a dime with you for having lots of patience. Two times for my sisters at the county build. I got some love for That they passed away. I tip some gin for you and pray for better Back music op de zondagmiddag van ZFM. Jordan TQ en Westside Targets uit Alkmaar is winnaar geworden van de best band of Holland. Tijdens de spetterende finale in de podium Victoria in Alkmaar. Deze wedstrijd was georganiseerd door Effe Centraal, de website van HDC Media. Hier hebben wij een verslag van. 50 bands hadden zich ingeschreven voor de Best Band of Holland Contest, een initiatief van ffcentraal.nl, de jongerenwebsite van HDC Media. Uiteindelijk mochten vrijdagavond van die 50 bands er 6 onderling uitmaken, wie er met de hoofdprijs, 8 uur studiotijd, aan de haal ging. Voor het publiek dat en masse naar podium Victorie was gekomen, viel er de hele avond te genieten van de diversiteit in muziek en de hoge kwaliteit die de bands boden. De band zelf kon alvast wennen aan de extra publiciteit en de verplichtingen die daarbij horen. Na ieder optreden deed de jury zijn zegje en was het tijd voor een live interview op Talent Radio. Uiteindelijk was het de Alkmaarse band Targets die als beste uit de bus kwam en acht uur de studio in mag. Footloose Industries werd tweede en Against All Odds derde. Jullie hadden ook de meeste stemmen, dus de jury is het eens met het publiek. En toch hadden jullie het niet verwacht. Nou ja, die hele stemronde is sowieso natuurlijk hè, wie heeft de meeste vriendjes en wie komt er het verste de wereld over qua mensen. Uh, wel heel leuk natuurlijk hoor, dat zoveel mensen het mee hebben. Maar het is altijd fijn om te horen dat een, dat een vakjury het ook uh, waardeert, wat je doet. en als